12 uur. De Radio 1 Sportzone. Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Zo roeien in de halve finale. Mannen en mijn nog niet volgt het. De mannen 2 zonder is vertrokken van het vlot voor een plek in de halve finales. Tot nu toe pas één Nederlandse boot helemaal uitgeschakeld. De vrouwen dubbel de zware boot. En kijken of een vierde boot de finale weten te halen. Na nou, de lichte mannen, de vrouwen en de mannen 8. De Nederlanders varen in een sterk veld, zitten zelf in baan 5 en meteen op kop de Nieuw-Zeelanders en de Canadezen centraal in het water. Dat zijn de boten van Hemisch Bond, Eric Murray, Kelder en Fransen... waarbij opgetekend dat de laatste dan de Canadezen zijn. Het wordt geen makkie voor de Nederlanders die zich moeten zullen richten op de derde positie. Bij elkaar in de boot gezet terwijl ze in eerste instantie toch eigenlijk liever in de Holland 8 hadden gezeten. Maar ja, dat is een krachtenspel. Dat is een trainingsfase die daaraan vooraf is gegaan. Die heel lang is geweest en ja, dan ben je uiteindelijk uitgeselecteerd. Zal je die knop moeten omzetten en zal je moeten zorgen dat je in deze boot iets laat zien. De roeiers in baan 3 gaan als eerste af op het 500 meterpunt. Dat is geen verrassing. Dat is die combinatie van Bont en Murray. En de Nederlanders liggen voor ons nog bijna achteraan. Marvisser Visser met het nieuws. Het onderzoek in Libië naar de vliegramp in Tripoli is voor het eind van deze zomer af... zegt de Libische hoofdonderzoeker tegen de NOS. In mei 2010 kwamen 103 mensen bij de crash om het leven, onder wie 70 Nederlanders... Het onderzoek heeft een jaar vertraging opgelopen door de opstand tegen het regime van Gaddafi. Ook is er een interpretatieverschil over het gesprek dat de piloten kort voor de crash hadden. Het onderzoeksteam wil niet vertellen waar dat precies om gaat. De onderzoeker die verwacht binnen enkele weken het conceptrapport voor commentaar rond te kunnen sturen.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 Straks verslaggever Henrik Willem-Hofs. In de Somalis hoofdstad Mogadishu hebben militairen een bloedbod voorkomen. De militairen schoten twee zelfmoordterroristen dood... die zich wilden mengen in een vergadering van 825 stamoudsten... over de staatkundige toekomst van het land. Terroristen werden betrapt toen ze weigerden een identiteitsbewijs te laten zien. Aanslag is vermoedelijk het werk van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab... zegt correspondent Kees Broeren. De aanslag is nog niet door Al-Shabaab opgeëist, maar wat ik zei in het verleden is dat wel gebeurd. En is ook eigenlijk in Mogadishu de enige groepering die sinds ze daar niet meer massaal aanvallen uh, kunnen uitvoeren... wel bezig is met individuele aanslagen met berenbommen en andere terreuractiviteiten. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, zou vanaf vandaag dagelijks tussen Dubai en Schiphol vliegen... Toestel landt rond 1 uur op de Zwanenburgbaan en zal om half 4 weer vertrekken. Cockpitbemanning is Nederlands. Airbus 380 van vliegmaatschappij Emirates is ruim 72 meter lang... kan zo'n 500 passagiers vervoeren en weegt met inzittenden zeker 500 ton. Een vliegtuigspotter zegt dat hij speciaal voor deze gebeurtenis naar Schiphol is gekomen. Hij is hier twee jaar geleden voor het eerst geweest... Uh, en nu komt hij hier dus elke dag, maar dit is een uh, heel bijzonder moment voor Schiphol. Er zijn ongeveer 70 Airbus a 380s op dit moment in gebruik in de hele wereld. Uh, en als op dit moment een vaste lijndienst gaat uh, vliegen op Schiphol, uh, dat is echt een mijlpaal. En, en Emirates is uh, de eerste luchtvaartmaatschappij die het aandurft om met zo'n vliegtuig op Schiphol te gaan vliegen. De Nederlanders doen het vandaag uh, tot nu toe goed op de spelen. Zwemsters Kronwie, Jojo en Femke Heemskerk die hebben zich op de 100 meter vrij geplaatst voor de halve finale en Ik Driebergen is door naar de halve finales van de 200 meter rugslag. En vanavond zijn die halve finales. Bas Verweiler dan, die heeft zijn eerste partij in het schermtoernooi gewonnen. Hij versloeg zijn Braziliaanse tegenstander met 15-10. Een nee, van een vroegtijdig einde te komen aan zijn Olympische optreden. Verwijlen verstapte zich in het last van zijn enkel. Maar de blessure bleek mee te vallen en hij kon dus doorgaan. Het weer veel zon, zomers warm. 25 graden tot 29 graden is het. Vanavond enkele buien met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is dan wat minder warm met gemiddeld 22 graden. En we gaan nog even naar Ragnar Niemeijer bij het roeien. We gaan kijken naar de Nederlandse boot. Kan die boot sinds nog bij de eerste drie varen? In de mannen 2 zonder klasse. Een plek voor de finale staat op het spel. En de Nieuw-Zeelanders, als bekend, een klasse apart. Af nu op het volgende meetpunt. En echt twee bootlengtes voorsprong op de rest van het veld. De Nieuw-Zeelanders in baan 3. Die kunnen zo meteen naar de kant een pizza bestellen. En dan wachten tot Nederland binnen is. Wie komt er als tweede over dat 1500 meterpunt? Dat zijn de Italianen op 5 seconden. Dan de Canadezen op 6 seconden. En de Nederlanders komen als laatste door met een achterstand van 5 seconden op plaats 3. En dat lijkt een lastig verhaal te worden. Wat heet met nog maar 500 meter voor de boeg voor Clem en Sluis, die er ongetwijfeld alles aan doen... maar vanaf het begin in deze race eigenlijk kansloos achteraan hebben gelegen. Nou zijn er dus boten uit Nederland met een geweldige eindsprint. En is dit er dan zo eentje op voorhand, zeg je nou... kijk dan maar eens naar die lichte mannen. Die hebben de recht in zo'n sprint, dat lieten ze gisteren zien. Maar of Clem en Sluis daartoe in staat zijn, ik durf er een vraagteken bij te zetten. Nederland zal wel moeten in die laatste 500 meter afgaan op de grote tribunes. Op het publiek met volle wind tegen op het water. ...van Lake Dorney hier bij Eaton. En dat is nog eens een keer een extra tegenstander... Dus ...voor de ploegen op het water. Aan de andere kant daar hebben ze allemaal last van. De Nieuw-Zeelanders ruiken de finishlijn... ...zijn ver verwijderd van de Italianen. De Canadezen zitten de Italianen op de tweede plaats op de hielen. En Nederland moet het uitvechten met bijvoorbeeld de Duitsers... ...en bijvoorbeeld met de Amerikanen in baan 1 en 6. Maar dat gaat niet meer lukken. Nederland loopt alleen maar meer achterstand op... ...terwijl de rest bij ze wegvaart. Het was een uh, Olympisch avontuur... Met niet heel veel verwachtingen. Met maar zien waar het schip strandt. Met fitte mannen die in dit topveld, met met name die Murray en Bonty zo sterk zijn. Nederland had daar in principe niet zo heel veel te zoeken als het gaat over de medailles. Dan heb je altijd dat olympische optimisme, blijf je hopen. Maar de Nieuw-Zeelanders nu al over de finish, althans over twee seconden. Daar is Nieuw-Zeeland, de Italianen nog op plek twee. En kijk je dan naar de rest van het veld, dan zitten de Amerikanen, dan zitten de Duitsers er echt heel, heel ver vandaan bij de Nederlanders. Dat zal een gat zijn van zeker zes seconden. Iedereen is nu binnen de teller blijft doorlopen en sluis en klem ja, gaan er ook niet meer maximaal voor natuurlijk in die laatste 500 meter. Dat mogen ook duidelijk zijn, ze zullen geen A-finale gaan varen later deze week. En na de dubbel bij de vrouwen is ook deze boot, de mannen twee zonder, uitgeschakeld voor een plek in de finale. Wat rest er dan nog? Het koningsnummer straks om half twee. De mannen acht op een midweeks tijdstip. De Duitsers zijn de grote favorieten. En daar gaan we straks helemaal klaar voor zitten. Want dat wordt een fantastische race met de Duitsers favoriet. En Nederland hoopt op een medaille. AMB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden en recreatieverkeer staat er bij elkaar in totaal 33 kilometer file. Opvallende files op de A15, Gorkum richting Rotterdam... tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost, 9 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de afrit maar 9 kilometer door een ongeluk. Ondanks dat de weg daar weer vrij is... kan het verkeer richting Amersfoort omrijden via Hilversum over de A27 en de A1... Dan de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Kruiningen en de afrit Ierseke 2 kilometer. En op de N59 Os richting Zierikzee. Daar staat voor Oude Tongen 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. 25%? 20%? 14%?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 Weer nieuws over het Rotterdamse chemisch bedrijf Otfiel. Hockey, België, Nederland, Gerard de Groot. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murners. Welke ploeg is beter, Gerard? Op dit moment denk ik dat de ploegen gelijk zijn. Het is ook nog 0-0, 11 minuten te gaan in het Riverbank Hockey Stadium in het Olympic Park. We hebben zojuist een korte verbouwing achter de rug omdat de regen is gaan vallen. En alle apparatuur hier op de commentaarposities weer van een plasticje moet worden voorzien. Ik heb zelfs een zwarte poncho aangetrokken. Ik kan zo meedoen met Batman en heb gekeken naar twee ploegen die ja, gelijkwaardig zijn. Dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Nederland was in de beginfase de eerste 15 minuten beter. Maar op dit moment hebben de Belgen toch ook wel een kaart paar kleine mogelijkheden gekregen in de Nederlandse cirkel. Nederland heeft één strafcorner gekregen. Die ging, ging bikkelhard op de paal van Mink van der Weerden. België nog niet één strafcorner. En als je niet scoort, dan blijft het gewoon 0-0. one Jury Lewis en de nieuws: Power of Love. De onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat de veiligheid onderzoeken van het tankopslagbedrijf Otfiel, Verslaggever Henrik Willem-Hofs. Dat is uh, opmerkelijk. nieuws. Hoe zeg je nou, dat had ik wel verwacht. Nou, er hing natuurlijk wel wat in de lucht. Hè. Er uh, waren allerlei roepen om onderzoek. En de vraag was even of de onderzoeksraad de juiste uh, partij was om dat te onderzoeken. Want je zou zeggen, er is eigenlijk geen incident gebeurd. Maar, zegt de onderzoeksraad, dat is niet helemaal waar. Want...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 Nou, we hebben natuurlijk uh, eerdere onderzoeken gezien van uh, de, uh, raad, uh, de onderzoeksraad naar de brand- in chemie, naar chemiepak. En toen kregen de inspecties er ook behoorlijk van langs. En dit ligt eigenlijk ook een beetje in het verlengde van, uh, van die onderzoeken. Dus de raad heeft er zeker verstand van, is onafhankelijk, uh, kan een breed onderzoek uitvoeren. Dus dat gaan ze nu ook doen. En wat zullen de speerpunten zijn? Nou, het uh, onderzoek richt zich op de rol van het bedrijf en de vraag hoe de problemen voorkomen hadden kunnen worden. En daarmee uh, er wordt ook gekeken naar de vergunningverlening, de handhaving, de rol van al die inspectiediensten die erbij betrokken uh, zijn. Dus ja, uh, de heleboel wordt uh, opnieuw doorgelicht en er wordt ook gekeken naar, ja, uh, is dit uh, bedrijf in het verleden wel voldoende gecontroleerd? Hoe gebeurt dat dan? En uh, ja, hoe kan dat beter in de toekomst? Dat is natuurlijk ook gebeurd bij ChemiePak, hè, over uh, of dat bedrijf destijds goed gecontroleerd is. Dus dat gaat uh, een herhaling opleveren op dit moment. Ja, ik denk dat er wel uh, bepaalde delen uit het onderzoek uh, van ChemiePak uh, terug te vinden zijn in, uh, in het uh, nieuwe onderzoek. Want ja, uh, die inspecties, daar is heel wat om te doen in Nederland. Uh, het blijkt toch telkens dat er... Te weinig streng gecontroleerd wordt op die risicovolle bedrijven. Dat het te veel aan de bedrijven zelf wordt overgelaten. Dat het te veel op papieren onderzoek is. En de raad heeft ook al eerder gepleit voor strengere inspecties. Een betere organisatie van inspecties. Dus niet bij al die overheden en verschillende diensten onderbrengen. Maar centraliseren. Nou ja, veel politici wilden dat er een onderzoek uh, zou worden gedaan naar het um, en, en ja, Misschien is dit het enige onderzoek. Maar het kan natuurlijk zijn dat er ook nog meerdere instanties uh, onderzoek gaan doen. Dat weet je natuurlijk nu nooit hè, als politici vragen op een onderzoek, want ik geloof dat gemeente, provincie en Den Haag heeft aangedrongen op onderzoek naar de situatie bij Otfiel Hendrik Willem Hof's. Gerard de Groot bij het hockey de laatste vier minuten. 3,5 om precies te zijn. Het is 0-0 nog. In een wedstrijd waarin Nederland is teruggezakt, het gaat allemaal moeizaam. De Belgen storen vroeg. De Nederlandse paters van achteruit komen nog niet. En aanvallend zoeken de Belgen steeds meer de cirkel op van Jaap Stokman, de doelman van Nederland. Zoals zojuist, maar die bal van Rekke, die gaat langs het doel. Mogelijkheidje. Het zijn allemaal geen grote kansen hoor, die de Belgen krijgen in, die, in deze fase van de wedstrijd. Zo'n drie minuten voor de rust. Maar het zijn toch wel weer mogelijkheden. En het eerste kwartier... Hier hebben we ze niet gezien, de mannen in het rood. Niet de rode duivels, maar ze worden liefkozend... door de reporters van de VRT die hier naast mij zitten... op de commentaarpositie de rode leeuwen genoemd. En pas op, voor de rode leeuwen werd er voor de wedstrijd gezegd. Heb je dat nog goesting in? Vroegen ze aan me. Nou, ik zei van wel, maar voorlopig komt het er niet echt uit. Want Nederland in het wit spelend hier tegen die rode leeuwen... is het nog steeds 0-0, 2,5 minuut voor de rust. En Nederland heeft buiten dat eerste kwartier dat er wel uh, mogelijkheden... Waren, dat er kansen waren. En zelfs een uh, vlammende strafcorner op de paal van Mink van der Weerde heeft Nederland niet zoveel uh, mogelijkheden gekregen. En gaan nu de Belgen weer in de aanval. De Belgen doen dat uh, via Florent van Aubel. Florent van Aubel daar in duel tegenover de Nooien, die helemaal terug moet zakken. In de verdediging uh, verliest dat duel van Aubel uh, in eerste instantie. En uh, België houdt balbezit. Recht van de cirkel. Een vrije slag. En nu gaat de hele Nederlandse ploeg zo'n beetje in de cirkel staan. Komt er een schot en de stop van Stokman. Ja, ik zei het al, het zijn allemaal uh, mogelijkheden Kleinere mogelijkheden voor de Belgen. Maar als ze even een gaatje zien, dan vlammen ze op het doel van Stokman. En moeten de doelman van Bloemendaal ingrijpen. Zoals zojuist de bal gaat over de achterlijn. De corner is al genomen en België speelt nu achterom naar de zijde van het veld. Nederland met z'n allen terug. Ze zijn in de verdrukking. In die slotminuten van de eerste helft komt die bal in de cirkel. Maar is hoog, gevaarlijk. En nu moet Nederland de rust pakken. Nee, zegt Hofman, ik ga tempo maken. En uh, hij wordt door rust gemaakt door Wouter Jolie achterin. Leg die banden maar rustig hier. We hebben helemaal geen behoefte aan tempo op dit moment in deze fase van de wedstrijd. We moeten overleg spelen, spreken. We moeten straks met elkaar gaan praten in de rust. Wat er allemaal mis is gegaan in die slotfase van de eerste helft. Waardoor we in de verdrukking zijn gekomen. En dat heeft met name Van der Horst en Jolie hebben dat nu goed begrepen. Schuiven de bal achterlangs naar Balkenstein. Weer terug naar Jolie. En zo worden de laatste seconden, de laatste minuut uitgespeeld van die eerste helft. Of gaat Robert Van der Horst nog iemand zoeken? Nee. Hij vindt niemand, speelt hem achterin terug naar Klaas Vermeulen... Die is nu op de middenlijn. Op de middenlijn gaat de bal weer terug naar Wouter Jolie. Ja, er is niet veel meer aan op dit moment. Omdat Nederland gewoon in balbezit bleef, wil blijven. Die laatste 59 seconden die er nog te spelen zijn. In balbezit blijven in die slotfase van de eerste helft. Om in de rust de zaken weer op een rijtje te zetten. Floris Evers nu aan de bal in de richting van de wijn. De wijn die hem kwijtraakt. De wijn die even aan de kant heeft gezeten gedurende de eerste helft. Maar Nederland nu natuurlijk weer allemaal op het veld. Elf mensen van Nederland tegen elf van België. Met de Belgen nu in de aanval. In de aanval via, dat is Thijs, Jeffrey Thijs. En Jeffrey Thijs speelt de bal naar voren. Te scherp gespeeld. Nee, die mogelijkheid gaat voorbij. En weer is het voordeel dus voor Nederland. Omdat de tijd rustig gaat uittikken van de eerste helft. De eerste helft die goed is begonnen voor Nederland. Maar na een kwartier zakte het weg. En in de slotfase zakte het verder weg en verder weg en verder weg. En kwamen de kansen voor de Belgen en was het Jaap Stokman die een paar keer moest ingrijpen... om Nederland door die moeilijke periode heen te werken. Met nog tien seconden is de rust dan in de buurt en kan er gesproken worden. Met een verre bal van de Nooier op Bakker loopt van de stik. Het is afgelopen de eerste helft. 35 minuten Nederland-België 0-0. Radio 1. Sportzomer tweets. Met de radioknakker, dat staat in zijn eigen bio op de Twitter, Luc. Ja, dat klopt, ja. is goed dat je dat een keertje leest. <laughs> uh, Phelps is Le Clos. Le Clos dus. Uh, Phelps is de Clos, dat twitterde Mike van der Zanden. At Mike V.D. Zanden gisteren. De Amerikaanse zwemmer Phelps die verloor dus van Chad Le Clos op de 200 meter vlinderslag. Claire Balding die tweet, wat een avond om bij het zwemmen te zijn. Phelps maakt geschiedenis en Le Clos iedereen aan het huilen. De meeste reacties op Twitter gaan toch vooral over het interview... dat de vader van Chad Cloak gaf aan de Britse televisie. Zo'n gezellige man, trots als een pauw op zijn zoon... die de grote ster Phelps heeft verslagen. Unbelievable! Unbelievable, unbelievable! Ik heb nooit zo blij in mijn leven. Het is iets Ik bedoel, wat in mijn leven yeah, gebeurt... is plain sailing. It's And there is your boy down there, I think he could hardly believe it, not just that he's won the gold medal, but that he's beaten Michael Phelps. Wow, this is a, this is unbelievable, look at it, and he's beautiful, look at this. What a beautiful boy. Look at Beautiful boy is hij. Ed Lully Baker die zegt dat deze man haar nieuwste favoriete persoon is. En Ed Saskia, Saskia BVR, die tweet... Mooie, trillende lip van zo'n emotie van pa... en gracious defeat van Phelps. Beste spelerding so far voor mij. Het filmpje kan je zien op de webcam van Radio 1, radio1.nl. En ik heb hem zelf ook even getweet. Twitter.com slash Nee, Twitter.com slash Luke. Goed, we hoeven trouwens ook geen medetijden te hebben hoor, met die Phelps. Want hij won hier zilver en later in de avond ook nog goud op de 450. Vier keer 200 meter vrije slag. En dus heeft hij nu 19 Olympische medailles en dat is een record. Steven Visser vindt het toch wel een mega prestatie. Uh, Ed Priska van Pauken die zegt... Phelps is en blijft de grootste Olympie ooit... en haalde ze net zijn 19e medaille... maar toch doet iedereen alsof hij een gevallen atleet is. Ja, nou, zo is dat. En dat ontdekte ook de Amerikaanse president. Um, Obama heet die man. Hij twitterde naar Phelps. Felicitaties voor Michael Phelps... voor het verbreken van het all-time Olympisch medaille record. Je hebt je land trots gemaakt. Groetjes, Barack. En Phelps die reageerde, uiteraard ook via Twitter. Hij zegt, dankjewel meneer de president, het is echt kapot lauw om Amerika te vertegenwoordigen. En dan in het Engels natuurlijk, hè? dat snap je. Van Barack Obama is het echt maar een heel klein stapje. Of, maar ja, het is eigenlijk maar gewoon een piepklein stapje. Het is niet eens een stap, het is meer een soort schuiveltje met je voeten naar Mark Smeets. En die had gisteren Robin Haase te gast, gevallen Olympische Tennissen. En dat is wel grappig, want uh, die Robin Haase die is dus druk aan het leven in de moderne oh. tijd. En er wordt dus getwitterd. Ja. Dankjewel, Mart. Uh, Robert Haase, die twittert dus en hij twittert heel vaak met... Je krijgt net het bericht binnen dat er een mooie twittergaande is. Ja, dat wil ik net even gaan voorleveren als je het niet erg vindt. En ik lees. Oh, okay. Dus je vindt me saai, twitterde Kromo Jojo richting tennisser Haase die gisteren zowel in het enkel als het dubbelspel werd uitgeschakeld. Oh, wat een geroddel in het appartement, kreeg de winnares van het Zilver... op de 4 keer 100 meter vrije slag als redactie terug. Waarop Chromo zelf weer reageerde met de volgende tweet. Precies waar, waar je ons, ons wil gaan. hebben. Ja, ja, het is lekker, ja, het is lekker anders overnemen. Bedoelt, het is een beetje mijn dingetje vanaf TK en zo, Tweetrubrieken. Hazen zo, vervolgde oh, de conversatie. Prima. Ik dacht dat we nu gingen eten, samen. Waar ben je dan? Laat je me gewoon zitten. Ja, een beetje geflirt dus daar op de Twitter. En het frappante is, is dat Ranomi dus nog niet heeft gereden... Het tegenbericht van Cromo Jojo Ops. laat op Twitter nog een beetje op zijn vang. Jammer, hè? <laughs> uh, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja is. nou goed, dat dus. Check het lekker zelf maar. Ad Ranomi Chromo en ad Robin underscore hazen. En die Chromo moet ook nog zwemmen vandaag. Hoe Twitter vindt dat ze doet, dat hoor je straks rond half vijf. Zijn er weer nieuwe tweets. Tot dan. Knakker, dank je wel. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Ik heb mezelf in een second. second. hand heb guitar. Never thought it would happen. Maar ik heb mezelf in een hand guitar. Dus ik heb gewoon. Ik heb echt nodig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 You got- Is your love... En dat schreeuwt ze dan uit. Your, ze twijfelt. Is your love big enough? Oh, ja. Yes, it is. Renomi kromenwier Jojo heeft zich gemakkelijk geplaatst... voor de halve finales van de 100 meter Vrije Slag. Van de 16 zwemsters in de series zwongen ze de vijfde tijd. Martin Vriesema na afloop. Renomi, 53-66 als vijfde door. Uh, ja, zo hoort dat in series, toch? Nou ja, ja. Is gewoon uh, lekker zwemmen. Wel uh, doorzwemmen natuurlijk, maar dit... Uh, ja, er is nog niet uh, alles wat ik gegeven heb. Dus, uh. Al er zijn wel gekke dingen gebeurd in die series. Hè? Dat, dat toppers er toch zo ineens uh, uitvliegen. Hoe, uh, hoe bereid je je in die zin voor op zo'n serie? Nee, series kunnen altijd rare dingen gebeuren. Uh, maar goed, ik heb drie dagen rust gehad. Dus het zou raar zijn om uh, nu moe te zijn. En uh, het is gewoon een kwestie van uh, goed zwemmen, uh, goede race zwemmen. Nog niet alles geven, maar wel zorgen dat je voldoende, of in ieder geval hard genoeg zwemt. Hoe is het met je gegaan na de estafette? Zilver. Uh, ik had de indruk dat jij de knop behoorlijk snel omzette. Maar vertel dat proces eens, hoe is dat gegaan? Nee, natuurlijk ja, baalde ik wel. Uh, maar uh, ja, toen ik ging uitzwemmen na 50 meter was het klaar. De knop omgezet en volledig gefocust op de 100 en, en de 50. Maar nu is de 100 die nu komt. Dus uh, ja, er heeft geen zin om energie te verspillen aan dingen die gebeurd zijn. Terwijl er nog uh, hele... Misschien wel belangrijke dingen gaan komen. Ja, dat denk ik wel. Dat was ook de boodschap van Jacques van Arend naar jou toe? Ja, absoluut. Hij heeft wel duidelijk gemaakt dat het uh, geen uh, zin heeft om uh, energie te verspillen of uh, je emoties los te laten. En zo. Maar gewoon focussen op wat, uh, wat komt. Uh, ja, vanavond die halve finale. Uh, je rust nemen. Nog weer even terugkijken naar deze wedstrijd. Hoe gaat dat? Uh, ja, het is nu gewoon uh, uitzwemmen. Niet te lang uh, treuzelen, maar gelijk uh, terug naar het dorp. Eten, rusten, eten. En uh, vanmiddag nog een keer en dan nog een stapje harder. Laat laten we hier gaan. Okay, dankjewel. Ja. Ranomi Omik, Jojo, Bob van der Tak. We hebben nog wat van je te goed. Ja, nog een paar uitslagen. 200 meter wisselslag. Mannen met weer uh, de grote Amerikanen in het water. Ryan Lochte en Michael Phelps, de man van 19 Olympische medailles. En ze zijn natuurlijk allebei door naar de halve finale. Lochte als tweede, Phelps als vierde. Als snelste ging door Laszlo Tje. De Hongaar die tot nu toe zo'n teleurstellend Olympisch toernooi zwemt. Maar hij zit in ieder geval in de halve finale later vandaag. En op de 200 meter schoolslag bij de vrouwen was er een demonstratie. Werkelijk van Rebecca Sony die even aan alle concurrenten liet zien hoe je zo'n 200 meter schoolslag moet zwemmen. Die ging wel echt voluit in de series. Ze zwom misschien nog wel een beetje de frustraties van zich af van de verloren finale op de 100 meter schoolslag. Toen ze slechts zilver won. En uh, Sony klokte een tijd van 2.21.40. En dat is voor in de ochtend echt ongehoord hard. Gaan we naar het nieuws. Half 1. Mark Visser.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 De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar Otfiel... het tankopslagbedrijf in het Botlekgebied dat vrijdag werd stilgelegd. Het onderzoek richt zich niet alleen op de rol van Otfiel bij de problemen... maar ook op de vergunningverlening, het toezicht en de rol van de inspecties. In de Syrische hoofdstad Damascus wordt nu ook gevochten... bij twee christelijke wijken in het oude stadcentrum. In de wijken staan veel hotels. Eén regeringsmilitair is gedood, zeggen mensenrechtenactivisten.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 Het is momenteel vrijwel onbewolkt en de temperaturen lopen snel op naar zomerse waarden. Het blijft de komende uren volop zondag en de temperatuur stijgt naar 24 graden op Texel tot 29 in Limburg. De wind trekt aan tot matig, windkracht 3 tot 4 en wijt uit het zuiden tot zuidoosten. In Zeeland neemt in de loop van de middag de bewolking toe en tegen de avond breidt de bewolking zich over het hele land uit. Er volgt een aantal onweersbuien dat vanavond van zuidwest naar noordoost over het land trekt. Bij de buien komen ook windstoten voor en is hagel niet uitgesloten.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 Zondag en de eerste dagen na het weekend blijft het wisselvallig met buien, af en toe droge en zonnige perioden en maximaal rond 21 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 5 files. Ze staan op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. Andere kant op A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West 2. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de Afrit Den Dolder 2. A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5. A59 Os richting Zierikzee, daar staat voor Oude Tongen 6 kilometer. En aansluitend op de N59 richting Zierikzee, staat tussen Oude Tongen en Bruinissen 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Op Twitter noemen ze hem arrogant. Schermer, Bas Verwijlen, maar arrogant of niet. Hij komt zometeen opnieuw in actie en het is een mannetje. De tweede helft tussen België en Nederland is begonnen. Hockey, Gerard Groot. 0-0 en de rust heeft Nederland niet veel geholpen, zou je zo zeggen, in die eerste drie minuten dat we nu spelen. Want de eerste kans was wel degelijk voor de Belgen. Tom Boon tikte de bal, hij wist zelf eigenlijk niet goed hoe hij hem aan moest raken. Maar hij tikte de bal op de paal, naast Jaap Stokman, die daarna stond te kijken van wat gebeurt hier allemaal. Nou, hij ging er in ieder geval niet in, zodat hij hier nog steeds 0-0 blijft. Theo Plachard, staat ze op de mat? Ze staat uh, nog niet op de mat. Ze staat, ah, spannend. ...in het gangetje, te trappelen met haar collega Sally Conway... ...haar tegenstander liever gezegd. Ik heb het over Edith Bos natuurlijk. Hè? Edith Bos daarvoor gestuurd met Marjolein Van Uden achter haar aan. Luid aangemoedigd door de toeschouwers... ...maar dat zijn vooral de Engelse toeschouwers... ...omdat de tegenstander van Bos de Engelse Sally Conway is. Vandaar dat het publiek hier nu uit haar dak gaat... ...en de Oranje supporters veruit overstemt op dit moment... ...maar we zullen zien... Of dat na vijf minuten nog zo is, of ze dan nog zo hard juichen. Of dat uh, het Bos is die met uh, de overwinning aan de haal gaat in deze eerste partij. In de klasse tot 70 uh, kilo. Die uh, nu begonnen is. Vijf minuten zuiverde judotijd tussen de Nederlandse Edith Bos. Met uh, veel speltjes in haar haar en ook haar eruit. Uh, Engeland, Shelly Conway, heeft er haar kunstig uh, opgemaakt met speltjes om te voorkomen dat het losraakt. Dat is altijd lastig tijdens uh, zo'n wedstrijd. Uh, Sally Conway, een tegenstander van wie ze vijf keer eerder gewonnen heeft, bos op uh, officiële evenementen. Dan denk je, nou, dat is een uh, tegenstander die je moet kunnen hebben. Die uh, geen problemen moet opleveren. Maar het tegendeel is waar. Het is uh, net als bij uh, Dex Elmond en de Ganees Darty. een speler, een judoka die je liever niet uh, treft uh, wat dat is, dat is moeilijk te definiëren. Maar, uh, zij zou haar liever ontlopen terwijl ze in principe op papier en ook gezien de uitslagen sterker is dan die Sally Conway. Een kop kleiner dan Bos, maar dat is niet zo moeilijk want Bos is lang 1,80 ruim. Die nu agressief aan het judoen is tegen die Engelsen. Die moet toezien op dit moment een bijna de uchimata van Bos waarmee Conway op de mat terecht kwam. Maar zij weet uh, staande te blijven in dit uh, spel. In deze klasse tot 70 kilo. Waarin uh, Bos de eerste partij vrijgeloot was. Waarin de Engelse al uh, een potje heeft moeten. Judo tegen een tegenstander uit, uh, uit Afrika. Dat ging uh, probleemloos goed afgesloten met een uh, houtgreep. En ze heeft ook uh, ruim een half uur kunnen rusten. Dus in die zin heeft uh, de Engelse ook uh, voldoende energie over. Om deze zware strijd voor haar dan met Edith Bos uh, aan te gaan. 3 minuut 43 uh, te gaan. ...op de klok en uh, nog geen scores op het uh, bord gezien in deze wedstrijd... Uh, ...waarin uh, Bos gecoacht wordt door uh, Marjolein uh, van Une, de bondscoach... ...die ook haar persoonlijke coach is en een hele goede relatie met haar heeft opgebouwd de laatste jaren. En sinds die tijd gaat het ook uh, beter met Bos, die uh, een keer zilver al haalde op uh, de Olympische Spelen 2004... ...brons in 2008 in Peking... En hier in principe op haar laatste spelen nog een keer het goud zou willen haren. Dat zou een prachtige afsluiting kunnen zijn van haar carrière. Maar laten we het partij voor partij bekijken. Laten we het optimisme wat er is wel koesteren, maar ook realistischer blijven. Omdat we nu twee minuten bezig zijn en nog geen scorers hebben gezien. Wel wat kinsaas. Bos is wel actiever, wat agressiever dan de Engelsen. Maar effectief is het nog niet geweest, zodanig dat de scheidsrechters daar een beloning voor willen geven. Maar het, het, de kop is goed, als ik het zo mag zeggen van Bos. Zij wil deze partij willen winnen. Ze is gretig. En het is de Engelse die in de verdediging zit en nauwelijks nog iets heeft kunnen doen. Maar Bos moet één keer die goede worp erop los kunnen laten. Waarmee de overwinning in feite feit zou kunnen zijn. Of in elk geval de voorsprong in deze partij. Nu probeert. De Engelsen iets, uh, maar dat is uh, vrij hopeloos aan de rand uh, van de mat. En Bos heeft daar ook geen enkel probleem mee. En zij staat alweer het, klaar om uh, het gevecht te hervatten naar de Hachi mee, Terwijl de Engelsen nog komt uh, aan schokken. Bos die uh, veel supporters heeft uh, meegenomen van haar werkgever, de NS. Maar we gaan eerst even een uh, doelpuntje halen bij het hockey. Ja, openingstreffen voor Nederland. Strafcorner. identiek als in de eerste helft. Zegt 7,5 minuut gespeeld. Komt de strafcorner voor Nederland. Komt Mink van der Weerde. Eerste helft op de paal, tweede helft raak erin. Nederland leidt met 1-0 tegen België. Na inmiddels 8 minuten spelen. Theo gaat verder. Met 1 het bos, met 2 minuten 12 nog te gaan. En uh, nog een dubbelblank op het uh, bord. En het spelbeeld is uh, ongewijzigd. Bos uh, iets aanvallender, iets agressiever. Maar de Engelse verdedigt stug en uh, goed. En doet dat ook heel actief. Want de scheidsrechters uh, vinden er geen enkele aanleiding om uh, haar daarvoor te straffen. Actief uh, verdedigen is uh, ook prima. Maar ja, je moet uh, uiteindelijk uh, met een overwinnaar van de mat gaan. En wie gaat dit worden? De Engelse dan wel uh, Nederlands uh, hoop in bange dagen? Edith Bos. Want dat is het onderhand geworden na de teleurstellende eerste dagen in het uh, judo-toernooi. Is de stemming ver onder nul gedaald. Koor van de Geest, de technisch directeur, loopt hier rond met een gezicht als. Uh, van een oorworm En uh, waar die anders altijd graag bereid is om iedereen te woord te staan, verschuilt hij zich ook een beetje. Maar uh, we hebben het uh, nog niet. We hebben nog niks. We hebben 1 minuut 30 te gaan nog in deze eerste partij. Die Bos moet zien te overleven. En nu komt er toch een straf voor de Engelsen: een gele kaart uh, vanwege passiviteit. Een Shido. Nou, dat is prettig. Oei, oei, oei. Daar ging Bos bijna tegen de grond met een actie van de Engelsen. Maar keurig opgevangen en op haar knieën beland. Waardoor het goed afloopt voor Bos. Die gele kaart in het voordeel van Bos dus. Dat mogelijk in de verlenging nog een handje zou kunnen helpen. Maar ze zou eigenlijk deze wedstrijd gewoon met Ippon moeten winnen. Met een vol punt. En dan weten dat je er doorheen bent. Ze probeert weer die Utsimata, Haar meest geliefde vorm. Maar dat weet die Engels ook. Want die heeft haar natuurlijk ook bestudeerd. Kent haar en heeft haar al vijf keer in de handen gehad. Overigens zonder succes. Dus je zou zeggen Bos moet dat nu in de slotfase kunnen afronden. Terwijl we net op de andere mat Lucie de Kors zagen. De beoogde tegenstander in de finale. Die het heel moeilijk had in de eerste partij. En 20 seconden voor tijd pas met een Ippon de wedstrijd in haar voordeel besliste. De laatste minuut is ingegaan, Nog steeds geen score. Bos nu met die actie. Dat moet een score zijn. Ja, dat is Wazari. Dat is een half punt voor Edith Bos. Dat doet ze uitstekend. Je zag hem aankomen. Je zag die Engelsen daar door de lucht vliegen met die heupworp. En ja, nog een klein beetje kon ze de schade beperken door goed neer te komen. Maar de Wazari, het halve punt voor Edith Bos, is binnen. En zoals u weet, Ippon is een volpunt. Dus ze zit, 50% zit ze er vanaf van de winst in deze eerste partij... 30 seconden nog te gaan. Nou, dit kan ze natuurlijk niet meer weggeven. Dit moet ze niet meer weggeven. Maar we hebben het gezien bij Elisabeth Willeboortse gisteren. In de allerlaatste seconde ging het daar nog mis. Hier mag het niet meer misgaan voor Edith Bos. Die de Engelsen nu op de grond ziet. Op haar buik ziet kruipen. En op die manier te ontkomen aan de houtgreep. En ook buiten de mat ziet kruipen. Nou, dat geeft allemaal niet. Want dat is het tijdwinst voor Edith Bos. De dus scheidsrechter geeft nu Mathé. En ziet dat er nog 11 seconden te gaan zijn. Ja, Edith Bos gaat door naar de volgende ronde. En in dit kleine veld betekent dat, betekent dat dat zij de kwartfinale gaat bereiken. Vijf seconden nog. De Wazaard staat op het bord en de waarschuwing. Ja, het is afgelopen. Edith Bos wint de eerste partij. En nu hoor je die Engelsen niet meer. Nu zijn het de Nederlandse supporters die juichen. Edith Bos wint de eerste partij. En gaat direct verder tegen iemand. Die gaat winnen, de partij Messeros of Tiele, Hongaren, Hongarije tegen Duitsland. We zullen het zo zien. Nederlands hockey is op voorsprong tegen de Belgen. Gerard de Groot. Iets meer dan 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 voor Nederland. Strafcorner was van Mink van der Weerde. En wat was hij weer hard, wat was hij weer goed. Dit keer dus niet op de paal zoals in de eerste helft. Maar vlak onder de lat zoals hij ook scoorde tegen India. Dat was toen de winnende, 3-2. En laat het vandaag dan ook maar de winnende zijn hoor. Dan laten we het gewoon bij 1-0. En dan is het uh, genoeg. Want die Belgen die zijn nog niet geklopt. Die lijken nog niet geklopt. Die zijn direct na die tegentreffer van van der Weerde in de aanval gegaan. Hebben de mogelijkheid gekregen. Maar weer was daar Jaap Stokman die achterin in de eerste helft ook al een paar keer de bal. ...uitstekend uit het Nederlandse doel geranselde. Ook dit keer zat hij goed bij de inzet van die, Belg, van die nummer 10 van België... ...van Cedric Charlier, een van de weinige Franse spelers in het Belgische team. Verder zijn het voornamelijk Vlamingen die in België hockey spelen. En dat uitstekend doen we de laatste tijd onder leiding van hun Australische coach Colin Batch... ...en assistentcoach, Jazeker, zeker onze oud-Olympiër, onze gouden medaillewinnaar van vroeger... Jeroen Delmee, die in België daar Colin Batch terzijde staat. Voorlopig Nederland dus op voorsprong tegen België. En laten we het maar zo houden: 1-0. Mink van der Weerde was degene die het deed met een strafcorner. In Damascus zouden gevechten zijn uitgebroken bij twee christelijke wijken. Daarmee lijkt de strijd de Syrische, in de Syrische hoofdstad weer op te laaien. En dat terwijl in Aleppo de gevechten tussen de regeringsleger en de opstandelingen in alle hevigheid doorgaan. Correspondent Sander van Hoorn, um, allereerst even de situatie in Damascus. Hoe opmerkelijk is het dat daar weer gevochten wordt en dan in de christelijke wijken? Nou ja, dat is wel heel erg opmerkelijk, hoor. Omdat uh, toen ik er was, zag je ook... als het ook maar een beetje rustig was... was het vooral in christelijke wijken... dat mensen weer op straat waren en dat winkeltjes weer open gingen. Het was wel iets waar mensen heel erg bang voor zijn. De uh, opstandelingen hebben er ook mee gedreigd... dat ze de gevechten ook naar uh, die christelijke wijken zouden brengen. En je hebt natuurlijk een andere wijk, Metza... waar uh, heel veel diplomaten wonen, waar heel veel allewieten wonen. Hè, dat is de uh, partij van de regering, uh, die was al eerder ook het toonbeeld van van strijd. Niet zozeer dat de mensen zelf zich daar dus verzetten tegen de regering... maar meer dat de rebellen ook daar uh, de gevechten naartoe brengen. En dat lijkt dus nu ook bij die twee christelijke wijken gebeurd te zijn. Ik moet wel zeggen trouwens dat de berichten zijn dat het zich aan de rand afspeelt. Maar maakt voor het effect natuurlijk niet uit. De mensen in die wijk die uh, zullen nu meer dan ooit voelen... dat ze onderdeel zijn van de strijd. Ja, en het is voor die christenen wel gevaarlijk daar hè? als de oppositie aan de macht komt. Ze hebben geen idee wat ze dan kunnen verwachten. Nou ja, dat, dat is cruciaal wat je daar zegt. Ze hebben geen idee. Ik bedoel, het kan meevallen, het kan tegenvallen, maar die angst is in elk geval heel groot. En ik heb vrij veel mensen gesproken daar, die zeiden van... ja, we zijn niet zozeer voor de president, maar we zijn gewoon heel erg bang voor wat er eventueel na hem komt. Ja. Al is er, werd er laatst natuurlijk nog voor Assad gedemonstreerd door de christenen. Maar dat is meer, ja, daar zijn ze tenminste veilig, dat weten ze zeker. Dat weten ze zeker. En weet je, het is op een gegeven moment ook... Uh, je weet in elk geval wat je hebt op het moment dat je uh, de Syrische president aan uh, de macht hebt. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel buitenlanden. Hè? Voor Rusland, uh, in, in zekere mate ook voor Israël. Ik bedoel, iedereen uh, uh, wist wat er gebeurde in Syrië. Maar ja, het was in elk geval een, een stabiele situatie. En dat is waar heel veel Syriërs nog altijd naar terug verlangen. Tuurlijk wist iedereen over de martelingen en uh, de gevangennemingen... en uh, hoe uh, de oppositie uh, al tientallen jaren natuurlijk druk werd. Maar ja, als je daar persoonlijk geen last van had, en dat zie je in zoveel landen, ja, dan, dan ga je daar ook niet tegen in een opstand komen. Even van Damaskus naar Aleppa, daar wordt inmiddels al elf dagen heel hard gevochten. Waarom het die zwaar bewapende troepen van Assad niet om die opstandelingen te verdrijven?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 Ja, precies, er is strijd. En dat is een lastige strijd. Want um, ten eerste, het is niet in het open veld. Het is in uh, een stad waar nog altijd heel veel mensen wonen. 200.000 mensen zijn gevlucht. Uh, schattingen van de VN, 200.000, 300.000 mensen. Maar ja, op een stad van 2,5 miljoen betekent het dat er nog altijd heel veel mensen wel zijn. En, en daar wordt dus op hun stoep wordt gevochten en uh, uh, tegen uh, opstandelingen... die natuurlijk heel erg uh, uh, in het nadeel zijn, militair gezien... maar die onderdeel uitmaken van die bevolking. Dus op het moment dat jij je wapen naast je neerlegt, dan ben je ook meteen weer normaal een burger. En dat is heel erg lastig om daar tegen te strijden. Daar hebben hele grote legers ontzettend moeite mee gehad tegen zo'n, wat het in feite is, guerrillaoorlog. oorlog ja, En de rebellen zouden mogelijk wapens hebben via Turkije, nou ja, het laatste bericht, ongeveer niet te verifiëren... is dat ze ook uh, luchtafweer geschud hebben gekregen. En dan niet uh, wat je op een grote auto zet... maar meer wat je uh, op de schouder houdt... maar waarmee je wel in principe zo'n uh, helikopter of een Russische mig... die uh, boven die stad gesignaleerd zijn, uh, uit de lucht zou kunnen schieten. Nou ja, de hoeveelheid wapens, hoe geavanceerd ze zijn... of de rebellen ze überhaupt weten te gebruiken, dat weten we niet. Maar dat die strijd gevoerd wordt, ja, dat, dat is heel erg duidelijk... Daarom is Aleppo natuurlijk ook zo belangrijk. Want je zegt ze zouden via Turkije zijn uh, binnengebracht. Turkije ligt daar relatief heel dichtbij... Um, die strookland aan de rand van Turkije... daar wordt nog heel erg lang gevochten. Daar zijn hele delen in handen van de rebellen. Dus die aanvoerroutes naar Aleppo, ja, dat, dat is natuurlijk wel een ding. En daarom is die strijd ook zo hevig. Omdat Assad natuurlijk ook weet wat jij en ik weten... op het moment dat je Aleppo hebt en die bufferstrook... Ja, dan heb je een soort vrije zone. En dan ja. begin je aan een Libisch scenario te denken... waarbij je vanuit Aleppo de rest van het land kunt gaan veroveren. Over Assad gesproken. Even tot slot. Waar is hij? Is er nog iets van hem gehoord? Ja, er is iets van hem gehoord, dat we zeggen het is Soldatendag vandaag in, uh, in Syrië. Uh, weer zo'n feestdag, maar uh, hij steekt een hart onder de riem. Zegt dat er een epische strijd gevoerd wordt in uh, Syrië... en dat iedereen in zijn gedachten bij de soldaten is. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar hij zegt dat, cruciaal natuurlijk, op papier. Dus waar die is, en uh, uh, of die ook nog te zien zou zijn vandaag, we weten het niet. Cosmin en Sanne van Hoorn, dankjewel. Londen 2012. Het Olympisch Nieuwsoverzicht. Judoka Edith Bos heeft de kwartfinales bereikt van het Olympisch toernooi. In de tweede ronde van de klasse tot 70 kilogram... rekenen ze af met de Britse Sally Conway. Bas Verweilen staat in de achtste finales van het schermtoernooi. En versloeg eerder vrij gemakkelijk de Braziliaan Atos Schwantes. Hoe gaat het nu met hem, Edwin Cornelissen? Edwin... Ja, iets minder makkelijk wordt het nu. Hij staat 3-2 achter tegen de Duitser, de Duitser Fiedler. En dat is ook niet de minste, want die Duitser Fiedler dat is de man die in 2011 in de finale van het EK te sterk was voor Bas Verwijlen. Dus in dat opzicht een moeilijke tegenstander voor de Nederlander. Hij zal moeten winnen om verder te komen in dit toernooi. Het is een knock-out toernooi. Dit is de achtste finale. Hij wil natuurlijk door naar de kwartfinales. Maar vooralsnog staat hij op een achterstand van 3-2. Maar goed, we zitten pas in de eerste ronde. In die eerste ronde nog een minuut te gaan. En daarna nog twee rondes van drie minuten. Dus hij heeft nog alle tijd. En we moeten naar de 15. De Nederlandse hockeymannen nemen het op tegen België. Nog steeds 1-0 voor Oranje, Gerard? Nog steeds 1-0 door die strafcorner van Mink van der Weerde. Precies halverwege de tweede helft 17,5 minuut gespeeld. Maar een gerust hart, dat heb ik er nog niet bij hoor. Want Nederland is na die fase, van, uh, die, na die corner van Van der Weerde wel degelijk in de problemen geweest. Met een bal op de paal, met een strafcorner die maar net net naast ging. En ook nog een paar andere mogelijkheden voor België. Dus het zal lastig worden. Zwemsters Femke Emskerk en Renomi Kromo Widjojo... die hebben zich geplaatst voor de halve finale van de 100 meter vrijslag. Nick Driebergen deed hetzelfde op de 200 meter rugslag. Bob van der Tak, nou ja, een prima ochtend dus voor de Nederlanders. Ja, scoren van 100%. He. Iedereen door inderdaad naar de halve finale. En Kromo Widjojo die zette dus de eerste stap op weg... naar haar grote doel Olympisch Goud op de 100 meter vrije slag. Ze zwom een gereserveerde race... Niet voluit, werd derde in haar serie. Zwom de vijfde tijd overal, 53-66. Maar reken maar dat het vanavond harder gaat in de halve finale. Ook Femke Heemskerk is door naar de halve finale. Maar op het nippertje, gedeeld vijftiende. Na een weinig overtuigende 54-43. En het is de vraag of ze zich vanavond in de halve finale voldoende kan verbeteren. Om door te stoten naar de finale. Want Heemskerk topt al het hele seizoen met haar vorm. Op de 200 meter rugslag bij de mannen dus Nick Driebergen. Eenvoudig doorgedrongen tot de halve finale na een goed opgebouwde race. Die resulteerde in zijn beste seizoentijd. 1.57.29. De zevende tijd overal. En vanavond in het Olympisch zwembad dus vier Nederlanders. Want we zien natuurlijk ook nog Sebastian Verschuren... in de finale van de 100 meter vrije slag. De groeiers Nanne Sluis en Mijndad Klem hebben zich niet weten... te kwalificeren voor de finale in de twee zonden. Ze moesten bij de beste drie eindigen... in hun halve finale, maar ze kwamen niet verder dan de zesde plaats. Bobli, uh, Bob gaat hij zingen? Echt waar? Krijgt de ziekte? Zingt hij? Krijgt de ziekte? Nou, luister maar. My head is a box filled with nothing.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 Maar je snel naar hier te groot. was verwijderd. Jeroen, Jeroen, de keizer, Jeroen de Keizer van België benut de derde strafcorner voor de Belgen in de wedstrijd. Kansloos is Jaap Stokman. En de vrt reporter naast me wordt helemaal gek. België wordt een hockeyland, riep hij net nog even. Omdat de Belgen zo stormachtig aan het aanvallen waren tegen Nederland. Om die 1-0 achterstand goed te maken. Drie corners kregen ze. De eerste ging mis. De tweede ging mis. Maar de derde was raak hoor. De keizer. Jeroen de Keizer scoort voor België. En met nog 11,5 minuten spelen is het bij Nederland-België. Dit keer in het hockey 1-1. Nu dan wel naar Edwin naar het Schermen. Het gaat niet zo goed hoor met Bas Verwijlen. Nee, hij staat 9-4 achter, 10-4 inmiddels tegen de Duitser. En dat betekent dat het wel een hele lastige klus gaat worden. De Duitser is nog vijf punten verwijderd van de overwinning. De tweede ronde zit er bijna op. En dat betekent dat er nog één ronde van drie minuten is voor Bas Verwijlen... om die achterstand ongedaan te maken. Lijkt mij een hele lastige klus. Maar ja, je ziet het wel eens vaker in dit soort wedstrijden. Ineens kunnen ze dan het goede gevoel krijgen en kunnen ze dan ook toeslaan. Maar dit lijkt me wel een heel moeilijk verhaal tegen zo'n ja, gedegen tegenstander... als Fietler, een man inderdaad van wie die in de EK-finale al eens heeft verloren Een geduchte tegenstander dus ook. Zou toch een lelijke streep door de rekening zijn voor Bas Verweilen... als hij er in de achtste finales van dit Olympisch degentoernooi al uitvliegt. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om die score om te buigen. Ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Want hij maakt ook niet echt de indruk alsof hij heel erg voor de punten gaat. Of het dan toch die blessure is die hij in, in die vorige ronde heeft opgelopen. Of dat hij gewoon niet echt raad weet met deze tegenstander. Dat zullen we hem na afloop eens moeten vragen. De, de achterstand is er in ieder geval 10-4 in het voordeel van de Duitsers. Bas Verweilen moet aan de bak. Weer terug naar Gerard, dat is het natuurlijk waanzinnig spannend. 1-1 zegt België Nederland. Ja, nog 10 minuten en uh, het zou bij België, zoals ze eruit zien op dit moment, een kwestie worden van erop en erover. Wat ze uit het wielrennen natuurlijk heel goed kennen in dat uh, wielergekke land daar. Maar uh, Nederland uh, is nu in de aanval. Is nu in de aanval via Kemperman. Laat de bal. Simpel over de achterlijn lopen. Dat is technisch niet goed wat er gebeurt. En België gaat weer uitverdedigen. Uitverdedigen doen dat met een strakke pass Naar van Obel. Die verliest de bal aan Kemperman. Kemperman nu in de richting van de cirkel. De cirkel op rechts op links naar Evers. Evers komt de bal hoog. Komt hij hoog? Jazeker. Scheidzetter ziet dat. Dat is een hoge, gevaarlijke bal via een Belgische stick. De Belgen overleggen, gaan vragen of ze een video-umpaier moeten inschakelen. Of ze een herhaling willen laten bekijken door de derde scheidsrechter hier. En uh, waarom? Ja, dat vraag ik me af. Nee, ze zeggen tegen elkaar, uh, daar doen we toch niks meer aan. Dit is gewoon een strafcorner. Een strafcorner voor, jazeker, hij staat weer in het veld. Mink van der Weerde. En ook uh, Weustel staat in het veld en dan zou je moeten kiezen. Als je twee van die mannen hebt... En dan moet je kiezen wie je dat gaat laten doen. En dan komt Robert van der Horst erbij. Die schuift nu naar voren. Dan zal er misschien een variant gespeeld gaan worden. Dat iedere Belg zich natuurlijk gaat richten op Van der Weerde, omdat hij twee keer uh, raakschoot... Uh, al in dit toernooi met een strafcorner. Ook het eerste doelpunt hier uh, tegen België scoorde... en uh, vorige wedstrijd tegen India scoorde. En dan gaan we kijken of dat snel genomen gaat worden. Van der Horst wordt naar voren gehaald om de bal aan te schuiven. Niet de wijn dus. En daar komt uh, Van der Weerde. Ja, ik denk toch dat ze het maar aan Van der Weerde laten overlaten... want als je zo scherp bent in dit Olympisch toernooi... dan uh, zou je dat moeten doen. Komt hij aangeschoven, komt hij daar, komt Van der Weerde, komt Van der Weerde... Komt Van der Weer in de tweede fase? Ja! Hij gaat erin! Jazeker! Hij krijgt een tweede mogelijkheid! Van der Weer zijn dus tweede goal van deze wedstrijd. En Nederland leidt met 2-0 tegen België. Kijk, dit is nog eens een mooi einde van ons blok. 10 tegen 4 staat er bij Fieter tegen Van Weylen, Dus Van Weylen gaat dat niet redden. Zometeen de heren 2 zonder stuurman. Kijk. En Jurgen. De Oranje Soap. In de Radio 1 Sportzomer. Zomer. de Maarsfeestplassen. Ja, waar wel? Oh, ja, we hebben er ontzettend wel zin in. Ja, Iedere werkdag rond 10 voor half 11 vanaf de camping in Maarsen. Van het duisternis was het 36. Jaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. jij op? Ja. Goed zo. Klavers doof? Ja. Nee, slapen. Luister elke dag, ochtends rond 10 voor half 11. <sweird> <sweird> de oranje zo. <sweird>